Onze hoop en onze verwachtingen voor dit avonduur. Zijn zien een arme de des Hiram, Uit die hemel en de erde uit niets heeft voortgebracht. Aan God die trouw wou, en even leefd, en de nooit zal laten varen, het werk uw handen, amen gelieven. Genade, vrede en barmhartigheid. Word je bij de aanvang geschonken. Bij de verdere waard van een rijkelijk vermenig voel. Van God en Vader aller genade. Jezus Christus dan Heere. In de gemeenschap des heiligen Geestes Amen. Geliefde, voordat we verder gaan, worden we geroepen de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente. Geliefde ouders, het is een groot ogenblik. Wanneer we verwaardigd mogen worden een kind onder de doop te houden. Want ik als gebeurde het niet in onze tijd dat de kinderen helemaal niet meer gedoopt worden. Hè? en die hebben afgedaan met God die hebben God uit hun leven gebannen die tijd leven want dit is een doopstond in de eindtijd eerlijk en wij zwerven toch zo'n klein beetje over de hele wereld heen maar we zijn toch wel erachter gekomen geliefde ouders dat we zijn gekomen in het einde aller dingen ja die zijn op ons gekomen veel hebben God uit hun leven weggebannen maar één ding, God laat zich niet weg, bonnie. Eenmaal zullen we die God ontmoeten. En we hebben het zelf bekend dat onze kinderen, doordat ze geboren zijn of aardig, de verdoemenis delen. Ja, een stuk hoor, stuk. Ik herinner me nog een vrouw, die kroop s'nachts langs de krippies van haar kinderen. Ja. Wenende, wenende en beïnzuchtende. Of het de God aller het om op haar neder te zien op hun nageslag. En ik heb ze op deze aarde gebracht. Ja, dat is voor die vrouw wat geworden. Ik ken nog een dochtertje van de begraven. was twaalf jaar. En dat zijn dan de praktijk van het leven. Hoeveel hebben we al niet begraven die geboren zijn er weg? Eeuwigheid. 25 minuten, 30 minuten geleefd. En dan mogen jullie nog met een welgeschapen kind. Mogen jullie nog staan voor het aangezicht aangezinderseren. En geliefde ouders in deze donkere tijden. Mochten jullie je genade en eer geven. En mocht jullie deze kinderen al maar bidden en schouwen door de wereld heen. En zeggen oh God ik kan ze niet grootbrengen, Ik kan ze echt niet opbrengen. Ik kan het niet, echt niet. Hoef ook niet te denken dat oh, we veel van terecht ...maar we brengen er ook totaal niets van terecht. Maar, dat dat ons uit mag drijven tot de troon der genade. En ouders, die heeft je meer gezegend met kinderen... ...dat is een voorrecht. Want het is toch een zegende serie. Maar, ik hoop van harte... ...dat je dit kind mag hebben tot de lengte van dagen. En dat zijn naam geschreven mag staan van dat kind... In het boek des levens. Niet alleen in de rollen van de kerk. Want dan zouden de heren, ze zouden zichzelf misschien wel willen bekeren. Zouden misschien allemaal wel. Omdat we echt niet weten wat het is. En de ouders zouden hun kinderen wel willen bekeren. Wees mijn eerlijk, ouders die hier zitten. We zouden toch graag eens van onze kinderen. Maar God kan ze alleen bekeren. En daarom zegt de dichter, hij zal hem zelf bevestigen en schraven. En op de rollen waar hij den volken schrijft en tellen ons, in Israël ingelijfd zullen zij de naam van Sion's kinderen dragen. Mocht dat uw kind te beurt vallen, dan was het niet te vergeefs geboren. Je zou het ook niet te vergeefs treffen. En mocht de God gaan gedenken. In deze donkere wereld. Ook met die panden denken. Om zijn verbond. Willen. Na de doopdienst geliefde. Zingen we het 105e psalm. En daarvan. Het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En wat er verder volgt. Uit 105 de 105e persoon. Laat ons eindigen met dankzij tevens trachten. ten Heer en zegen af te smeken over ons samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u. Dat gij ons en onze kinderen. door het bloed van uw lieve, lieve zoon Jezus Christus. al onze zonden vergeven. Als er uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zoon en als u tot uw kinderen aangenomen hebt en ons u met heilige doop bezegeld en bekrachtigd. <coughs> Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij deze, gedo deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wil regeren. Christelijk en godzalig opgevoed worden. In de Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Die gij in ons alle bewezen hebt. Mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze. Enige leraar, koning en Hoge priester. Jezus Christus leeft. En vrouwelijk tegen de zon. De duivel is een ganse rijk strijden. En overwinnen mogen om u en uw zoon Jezus Christus. Met schaders de heilige geest. De enige en waarachtig, God even te loven. En te prijzen. Als het dan verwerkt mocht worden, in deze ogen blikken tot u ten aarde. En we kijken altijd maar rondom ons, oh God. En rondom ons is het niet, eer. We zien altijd maar op het aard, op ons zelf. Op de wereld, op de kerken, oh God, daar is het niet dan kijken we maar weer naar hoezelf en naar binnen en dan zal de kerk er wel achter komen dat dus allemaal de dood en verderf en als u deze ogenblikken verwaardigd mocht worden dan wil je bij elkaar mogen kruipen zal werkelijk zo lang niet meer duren en dan zal ons behoort tot het verleden en al geren gaat afscheid van ons nemen en wat we door zijn indruk ontvangen van een oh god. Hoe zwaar eenmaal. Dat we voor u verzonden. hebben. Ook deze toophouders hier. Er is geen genoeg zegen op zegen. We mogen beiden nog gedenken met hun kinderen. Ze zijn nog jong, heer, Het zijn nog jonge gezinnen. En dan is jullie ook een ondergaande wereld. Maar al lieve ontfermige denk ze toch. In uw lieve genst en goedheid. En wat wij in deze ogenblik eens ervaren. En wat de dichter van de oude dag gezongen heeft. Ja, de ogen houdt mij stilgemoed. om op, op goddelijk. En want hij die trouw is. Die zal toch mijn voet. Voor en uit en en die liggen nu maar dagelijks klaar voor uw volk op aarde. En al hebben ze wel eens gedacht dat het beter zou worden. En ze hebben ook nergens geen betrekking meer op. En ook uw kerk, heren. Die zal er telkens bij bepaald moeten worden. Dat die eenzijdig zalig wordt. Uit het vrije soevereine van de even goddelijk welwagen. En daarom kunnen we nog zalig worden, heren. Daarom mogen we vanavond nog zitten en staan daar mag het nog verkondigd worden. En dat je maar te spreken hebt. En het is En te gebieden en het staat. En dan godsverborgen omgang vinden. Ja, de ziel daar zijn vrees in woont. Dat is ook weer een eenzijdig godswerk. Heer. Maar mocht er nog eens in ons bidden gevonden worden. Ook de damesdragers in onze gemeente. <tie> dat ze daar in deze donkere tijden nog eens doorgeleid mochten worden want het heil wordt aan zijn vrienden naar zijn vrede verbond getoond. oh lieve hondverme mag er in deze avond weer nog eens met ons zijn en verlaat ons niet al te zeer, o oh God we hebben het ook niet verdiend, Heer. maar dat iemand even pleit op die borggerechtigheid van die zoete Emmanuel maar eenmaal zo uw kerk ja, door de woestijnen des levens heen als ze aan het eind zijn van uw zwerfdochten dan roept de kerk de dag aan uw ja, tot Gods altaar he? tot God, mijn God de bron van vreugd heren, mocht dat nooit dus de mij onder de mij uwe goddelijke liefde nog eens schenken in rijke maat ook op deze gemeente ga toch eens met uw lieve geest door de rijen heen heerlijk. het is allemaal zo arm en ellendig in onze tijd en de Goddienst die kent geen grenzen meer en het wordt allemaal voorgelegd en verkondigd waar ze zullen dan moeten leiden dat ik God ben en ik ontferm mij die ik wil en ik verhard die ik wil en om daar nu eens onder te komen, o God, om het daar nu eens mee eens te mogen worden, en dat uit het vrije van uw even welbare, dat er onze schrijven geboren mocht worden, in onze harten naar u toe heren, om geholpen te mogen worden, ter tijd, o God. En daar te deze prediking nog, wil die nog eens dienstbaar stellen, Algeren, we zijn ook maar van gisteren. En we weten het ook niet. Wij komen er telkens achter u oud, Roevo. Hoe ouder dat we zijn, heer, hoe dommer dat we worden. Dan weten we het helemaal niet meer. Want die gang liggen zo verborgen voor uw volk op aarde. Want ze moeten gaan leren op onbekende wegen. En onbekende paden. En als uw kerk eenmaal thuis mag komen, oh God. Dan moeten ze het alleen maar zeggen door u, door u alleen. Om het even welbaar. Vanuit u we zelf we geen stappen, Heer. Mochten we dat van de hand eens beluisteren. Die gangen zo verroemen, Heer. Die zijn toch aan uw volk gebleken. Mogen we er nog eens toevoegen aan dat volk, Heer. Wij willen we zo alle gedenken, O oh God. Voor onze geliefde handvloeders van deze gemeente. Maar ook van die andere dertig zurend die er nog zijn, Heer. En dat gaan zijn in dit avond. Een onvergetelijke uur, in het laat avonduur ter aarde. O grote ontwerper, zult we er toch toe toevoegen. Tot de rollen die zalig mogen worden. We hebben ook in bijzonder de jonge mensen gedenken. De jeugd en de kinderen, in deze verwordende tijden. In deze ontzaggelijke wereld, waar deze arme kinderen op moeten groeien. En algehier heb zo'n stoe bedrogen. En mogen dan deze kinderen maar onder de gebeden dragen. En want die wereld gaat voorbij. Ja, die wereld is voorbij. Maar het woord onze schots bestaat tot in de reenigheid. Gedenk land en volk, kerk is staat. En al die verpleegd worden in de ziekenhuizen, de hospitalen. En in die richting. We zijn door de zonde, alle ellende onderworpen. Die Ja, zelfs de dood, Heer. En al die aan ziek en krank bedden zijn gevonden. Die daar kromme gebogen zitten in de avond van hun leven. Al geren wees toch eens goed aan haar bij. Mogen ze nog eens een zegen voor hen toebereiden. En kon het zijn, heren wel jongens nog gedenken. We hebben er toch ook maar geen aanspraak op. Maar we hebben het ook beloofd, Heer. Ook ondersteun ik u. Ook help ik u. Weer afgereden tot wie zullen we dan heen gaan? Ga je alleen eten worden? Des eeuwige levens, koos dan oorwant en herdenkend God, naar de grootheid Uw erbarmen te geven, om uus verbonden willen. Amen. Gelieve zetten we onze oefening voort door te zingen van psalm 49 en daarvan het tweede en het derde vers liefde de tekstwoorden voor dit avontuur Ik kan u gewaarde aandacht opgetekend vinden in het uvergelezen schriftkapitel en daarvan het negende en tiende vers die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping naar onze werking. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is. In Christus Jezus. Voor de tijden. Der eeuwen, Toch nu. Geopenbaard is. Door de verschijning. Onze zaligmakers. Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Doe dat We zetten bij voor onze overdenking voor dit avontuur. De bemoediging van Paulus aan Timotheus. Ten eerste, een soevereine roeping tot de zaligheid. Ten tweede, door God uit vrije genade van eeuwigheid. En ten derde, in Christus, die de dood overwonnen heeft en het leven. Zo, geliefde om de tijds willen. Gaan we ook direct in onze tekst. Hij weet allemaal dat Timotheus. Dat was de geestelijke zoon van. Paulus. Nu had Timotheus dat het welwezen des geloofs niet. Maar Paulus had het welwezen des geloofs. En Timotheus niet. Dat wil zeggen dat het wezen des geloofs, dat wordt ingeplant in de wedergeboorte en het welwezen des geloofs wordt ervaren na de rechtvaardigmaking. Dat vinden we zo duidelijk in het leven van Abraham. Toen Abraham heen moest gaan en dat hij Isaac moest gaan offeren, dat was geen gemakkelijke gang hoor. Dat moet je nu echt niet denken. Die man heeft daar drie dagen gelopen. En je kan wel over drie dagen tot God lopen zuchten. Of er toch alsjeblieft nog een weg was. Maar nu komt Gods kind erachter. Er is geen weg. Dan snijdt de Heer alle wegen eens een keer af in ons leven. En waar Jacob Abram al 25 jaar gewacht op, op Isaac. In de meantime had hij zelf wat hij is verwekt. Ja dat is, dat is Abram. Dat is de mens. Dat is de vrucht van Abraham, de vijand van Gods volk. Maar nu was Isaac geboren en Abraham woonde in Berseba. Daar lag een diepte in. Hoor. Want daar bij de Berseba gemeente, daar woonde Abraham rustig tussen de vijanden. Zo ligt God in zijn volk. Ja, tegenwoordig niet meer. Nee, dat doe je tegenwoordig hoef je niet meer over te praten over vijanden. Maar ik zou nog als een vriend tegen willen komen. Daar woonde hij te rustig. Hij ploegde boomgaarden en bomen en ploeggen. Daar had Abraham zijn rust gevonden. Maar daar schudde God hem op en zegt hij, neem uw zoon. Uw enige zoon die ga je lief hebben. Dat trof hem recht in zijn hart. En offer hem aan mij op een berg die je niet weet. Ja, daar heb je. Dat zijn nu die onbekende wegen. En die onbekende paden. En dat is nu geloofskoorzaamheid. En die oude man die heen met zijn kind. Hij zei niet tegen Sarah. En die met zijn kind zo deze eenzaamheid in. En dan komt hij die, die berg op. En dan zag hij zegt hij tegen zijn vader. Als hij zei ja vader zegt hij. Ja. Ik zie hier het vuur, ik zie hier hout, maar hij zegt praat niet over het mes. Denk daar goed om hoor, want daar zit de dood om. Hij zegt dat hout, hij zegt dat mes ook al in zijn vaders maar hij praat niet over het mes. Tegenwoordig zijn ze zo, tegenwoordig hebben mijn gemeenten die zijn altijd direct klaar voor een afsnijding. Nou, Gods kind niet hoor. Die houden alles vast wat die kennen. Hij wil in het leven blijven. En dat wil zak ook. En dan zegt hij, dan kunnen we die berg niet opkijken. daar heb je nu het wezen des geloofs. Het wezen des geloofs. Dat moet wat hebben om bij God te komen. Al heb ik dan nog maar een goede gedachte. Al heb ik dan nog maar een ogenblikje dat ik mijn knieën kan buigen. Dat ik nog gewillig ben. Dan ben ik echt nog niet aan het eind hoor. Nee echt. Dan heb ik nog steeds wat. Om bij God te komen. Maar Abraham niet meer. Die was te dood. En daar is Abraham een jongen. Toen hij die dolk steken naar de kreeg van zijn kind. De zal het voorzien. Maar hoe? Nee, nee, En zo komt er een tijd in het leven van Gods kinderen. Dat dat maar hoe? toch zo tegen zijn leven op, tot het in eeuwigheid is opgelost, dat weten ze niet. En nou ging Paulus hem onderwijzen. Uit het welwezen des geloofs ging hij hem onderwijzen, wat hij moest zijn in de strijd tegen de fariseers en tegen de wettische leraars, want die kwamen terug, dat is altijd zo, en die brachten de, de kinderen, het volk, weer onder de bediening van de wet. Omdat ze zelf nooit geen kennis hadden gekregen aan de wet. En zo zal de kerk gaan leren. Ga je het van Mozes. Moet ieder kind van God hoor. Ja, ieder kind van God. Ja, het is misschien wel Latijn. Maar daar kan ik niks aan doen. Ieder kind van God heeft een tijd gekend dat hij het van Mozes verwacht heeft. En dan gaat de heer Jezus de ziel onderwijzen. En dan zegt hij, en die heeft dat hier verklaart. En dat zal hij moeten beleven. Dat de wet doet geen afstand van zijn reis. En God doet geen afstand van zijn recht. En Sion wordt door recht verlost. Niet door gemoedelijke praatjes hoor. Nee. Niet door mooie woorden. Nee, nee, nee. Zaken. Daarom gemeente... En als we dat mogen breken door genade. Dan geeft God nog zegen. Want dat is zijn eer. Ik zal van de deugd. Termel de goedheid zingen. Dat is die trekkende liefde. Van het heilige recht. En strenge gedingen. Er is wat namaak op de markt mezen. Maar er is wat namaken. En nu gaat Paulus. Die gaat zijn geliefde zoon onderwijs zien. En u komt hierbij Het vrije. Soevereine godswerk. Daar kan de kerk in zalen worden. De gemeente van terug. Dan kunnen wij nog zalen worden. Maar als er maar een zucht van mij bij moet. Is het eeuwig. Worden. Eeuwig. Maar dan hoeft er totaal van mij niets bij je mee. En gaat weer uit die vrije gunst die eeuwig God Als de kerk daar weer eens een ogenblik in mag komen, dan zwemt hij weer eens in die liefdehors. Gebeurt niet zo vaak hoor. Meestal mensen hebben nergens geen betrekking op, we wandelen maar naar het graf. Laten we toch eerlijk zijn mensen. We maar naar het graf, we hebben nergens geen betrekking op. Hij ziet elke uur dat wij levens en de het schotvolk. En het, het waze, dat blijft hem niet onbekend. En dan wandelt Hij wandelt hier maar met zo'n gezicht. En hij die zomer naar het graf, met eerlijk. We zijn dan niet beter als de maar Als de heer dus aan de pas komt, dan gaat hij zien, hij kan die prijs. Daar ziet hij dat randzoen, voor God in tijd. Nog eeuwigheid voldoen. Daarom zegt hier in onze Kerk: Die ons. Waar wordt hier gesproken? Heeft zalig gemaakt? Het is de vader, de trekkende, de bewegende. De zoon, de verlossende. En de Heilige Geest, de toepassende oorzaak van de zaligheid. Wat is zaligheid wel? Dat is iemand brengen van het hoogste kwaad naar het hoogste goed. We zijn door de val in Adam geval in het hoogste kwaad. En wat is dat de dus zonde mensen? Daar zijn de gevolgen van de val. Maar die totale scheiding tussen God. Door de nacht. Naar de eeuwige nacht. Dat is het hoogste kwaad. En het hoogste goed is in de gemeenschap met mijn lieve God en koning. Niet de hemel. Gods waardevolk zijn geen hemelzoekers hoor. Nee. Dat zijn godzoekers. Als ze ook God en mij zo overtuigd, dan is die ook niet de hemel kwijt, dan is die God kwijt. En zo gaat die kerk over daar, de om heeft zalig gemaakt. Dus tot het hoogste goed. Zo zwerven we nu van natuur over de aarde. Zonder God. Zonder toekomst. Vervreemd van God. En van de verbonden der beloften. En geen hoop. In deze wereld. En hoe zouden we dat nu nemen gemeente? Wel nou, heel rustig. Heel rustig. Omdat we zijn dood voor de dood. En daar gaat hij heen. Doordat we alle licht en leven gedankt hebben. Naar nou, de eeuwige ramzalige. En dan gaat Paulus zeggen. Die ons heeft zalig gemaakt. Wat is dat voor een volk? Wel, die kan je vinden in Ezekiel 16. En dan liggen ze vertrapt op het, op het vlakken des velds. Daar liggen ze, geen oog heeft mee te leiden met hen. Hebben ze zelf ook niet. Daar ligt hij. En daar ligt u de mens in Ezekiel 16. Daar is een dode toch uitverkoren zonder. En wat heeft hij gedaan? Wel, die heeft alle licht des levens gedoofd in zijn val. Hij heeft Gods wet vertrapt. Hij heeft zijn dag, heeft hij verzonden. En zo zwerft die mens over de aarde. Zonder God naar de eeuwige nacht. Tenzij. God ons roept. Laten we maar bij het begin beginnen. Tegenwoordig beginnen ze allemaal in de midden. Dat eerste stuk dat moeten we toch maar. Eerlijk niet te diep op ingaan hè? Nee. Dat moeten we maar heel lichtjes aanroeren. Waarom? Omdat ze het niet kennen. Want daar ligt juist de zaligheid in de roeping. En dan spreek ik hier niet over de uitwendige roeping door Gods woord. Maar er wordt gesproken over de inwendige roeping. En die inwendige roeping. Die komt door Gods geest. En gaat gepaard bij de, bij de prediking van het evangelie. Ja, ja. Zo zwerven we nu meer over de aarde. En al geliefde hoeft het niet te geloven. Maar als we er nou eens naar die orde daar zelf gaan. En de Heer die gaat in ons hart werken, dan gaat hij ons verstand verlichten en de nevels opdoen klaren. Ik zou zeggen, Biljan die zou zeggen, God moet zelf de stad mensen in brand steken hoor, Want wij zullen dat nooit doen, echt niet. We hebben daar een bestoutje, daar zitten we heel weinig. Maar als God die stad eens dus in brand steekt, en dan zegt die man tegen Biljan, hij zei: wat is er nou toch man? je hebt het zo benauwd. Hij zei: zo, ja. je zou zeggen, weet je daar wat van gemeente, twee zaken. Het ene kan ik niet. En het andere wil ik niet. Sterven, dat wil ik niet. En God ontmoeten kan ik niet. Daar had ik kerk. Jouw een en over dat Dan wordt die gebracht in zijn godsgemis. Ik zocht hem in mijn bange dagen. Ja dat zijn bange dagen gemeen. Oh, die nachten bracht hij door me klaar. Ik hield die door. Mijn hand en oog. Op de naar omhoog. En wat heeft hij dan? Wel hij heeft totaal niets. Maar hij is god kwijt. En hij weet niet waar hij heen moet. Hij weet echt niet wat hij doen moet. En dan gaat hij zonder God over de aarde. En dan maar het dag en nacht. En alles valt weg. En dan werkt hij nog dag en nacht. Ook staat hij heel duidelijk. En maar werken. Waarom? Wel hij wil als het kan. Toch nog een beetje op God aanwerken vanzelf. Misschien wil de Heer dan wel een beetje op mij neerzetten. En in die eerste tijd geliefde, dat is de eerste tijd, in die eerste liefde, dat is een vurige liefde hoor. Ah, die tijden van welheer. O, uren van een dag in die eerste tijd leggen ze nu op de knieën voor God te schooien. Je kan je ze vinden boven op de heizel, je kan je ze vinden achter in huis. En als dan s'nachts die vrouw legt te slapen, loopt die man maar over de vloer. Ach, heer, ont, ont, ont. Zet je hebt de ontfermie toch, mijn heer, Openbaar je toch op? Openbaar, was een arme ziel. Maar dat was een woord van u hebben, hoe, oh, oh. God? Zou het dan voor mij nog kunnen? Geen antwoord. Geen antwoord. En het is weer allemaal, geef maar op. Geen maar op aan die heer, zo die in de duif gestort is, wat als een vrucht van de weter geboren. En die liefde naar die onbekende God. Nou, ze zouden de straat wel willen vertellen. Ja, toen kwam de straat, zei mensen, zo mensen, zo weet je toch. Onthoud het toch eens, mensen, je reis naar de hel toe, naar de eeuwigheid. Maar nou, we zijn er nog. En maar werken dagen nog. En had je al al die eerste liefde, die vurige liefde. Die reine liefde. Die sterke liefde, ja, uh, wat doet die liefde wel, die gaat de mens ontdekken. En wat ziet hij dan door de bediening van ons lieve geest? Ach, Dan komen we er thuis, maar als je bed komt, dat nou wonder is dat je me al daten en naar dat weer om, Nog niet weggezongen en in niet even verdoen. Is. En wat weet je dan van de Heer Jezus af? Wel helemaal totaal niets. Wel nou, nee, mensen. En dan ah, laat die kerk die gaan maar door en dan mijn werk op God aan. En als de Heer hem dan eens een persoon geeft, of hij maar eens onder een predikatie zitten, en mag hij mag er nog eens wat van hebben, die zeg dank u Heer, dat dat voor mij. Och, en als ze dan bij het oude de volk van God komen, en dat de volk van God die gaan vertellen dat ze zo arm en ellendig op aarde zijn. Dan denk je, wat ben jij toch een ondankbaar kerel, jongen, jongen. Als ik de genade had die jij had, dan denk ik niks te heilandag spreken, ja. He. Hij kent zichzelf niet. Maar Gods kennis brengt ook zelf kennis. En dan gaat hij ziel maar door en dan staat het. Die ons geroepen heeft. Ja, ja. Met een heilige. Ga nou, wat in hè? Een heilige roeping. Nou wat is het dan voor een roeping? Wel, dat is door Gods lieve geest. Door God geheiligde middelen en verordineerde middelen. En daar, dat is nou die heilige roeping, woord en geest. En die strooit op ons levenspad. Ja, wat zou die daar strooien? Wel, het licht. En dan kun je voor Rut lezen, is er uit huis blijven weinig. Dat zijn allemaal maar de beginggangen van het leven, gemeente. En wat gaat nu die kerk leren? Wel, hij krijgt met de wet te doen. Met de wet. En die goddelijke wet, die doet geen afstand van het goddelijke recht. En dan doet de Heer geen afstand en dan is hij vervloekt. Oh, die dagen vergeet je nooit meer. Dan is je opstaan, vervloekt, je naar bed gaan, is vervloekt. En ik hebt het zo verwacht van Mozes, wat heeft hij met Mozes. Wat hebben ze toch gezellige tijden gekend, ja hoor. Want ik kan jaren duren hoor. En wat hebben die met die vet toch gevrije uh, mannen. Als ik het zo mag zeggen natuurlijk. Ik ben ook maar een boerenman. En dan die wetten. Maar die wet die eist. En die wet die geeft niet. Die wet die jou niet verloven en bieden. En die wet die beduigt. Dat is de beschermer van de deugde gods. En toen doet god geen afstand van zijn recht. En er wordt het steeds donkerder in het leven. En vroeger hadden ze zoveel lust. Vroeger hadden ze zoveel liefde tot god. Tot zijn volken en een zettingen. En ze konden niet wachten als het woensdag was, dat het, het zondag was. Om dan zondag weer in de kerk te zitten. En als ze dan mooi zingen, Ja hoor, mij. O schoon ik alles mis. Wat heb je ze gezongen? En nu? Nu komt er een tijd in de leven in moest avonds. Dus alweer het in morgen zondag. En nu ben ik aan dragen En je, alsjeblieft een beetje liefde. En een beetje lust geven om morgen nog eens een preekje te lezen. En de komen tijden zeiden ik ook dat ik ziek ben. En heb komen tijden in het leven als kind, dan moet je naar de kerk slepen. En hij zei zo zoet zijn mijn redenen geweest, geen houding. En nu? Nee, ik zal 49 gaan de zwaarheid krijgen. Nergens betrekking op mensen. En waarom moet het nou voor wezen gemeente wel. Daar heeft Gods woord. Die geeft je daar zo kostelijk antwoord op. Want nou door die ontdekkende genade. Gaan ze de ellendigheid, de zwartheid, de verlorenheid en de ongelijkvormigheid in leven. En die wet die stelt tot goddelijk is dat goddelijk. En zodra je dacht dat die wet staat hier heel duidelijk. Oh, dan gaat het over de bitterheid der zonde. En dan zegt de duivel tegen dat volk: Ach, geef maar op. Er is nooit voor God geweest. Neem maar afscheid. Ga maar rustig de wereld in. Moet eens kijken hoe goed die mensen het hebben. Ze hebben het allemaal even best. En je komt toch allemaal op dezelfde plaats. Wat, wat, wat, wat. En daar zitten ze. En dan moeten ze aan God gaan smeken of die ze vast wil houden. Anders laten we hem los. Ik had toch niet allemaal vreemde is. Dus. Dat zijn nu die bevindelijke gangen. Die God houdt met zijn kerk op herde. Dat op het tijd lees deze Heer. Was ik maar nooit geboren. De straatstenen vervloeken me. De straatstenen getuigen tegen mij. Wat ben ik toch voor een mens. Ik had gedacht. Dat hij het was? Nee. En dan zegt de heer in zijn woord, het is toch zo'n zuiver gang gemeente. En dan zegt hij zo kostelijk, niet naar onze werken. Dan snijdt hij alles af, geroepen naar zijn eeuwig voornemen, voor dat aarde en etersom. Op haar grondpilaar. Nog daar die kerk al gestrengeld. van het vader harte gods. En nou al die, al die werken van de mens. En dan zegt hij niet. Niet naar onze werken. Nee. Daar wordt de mens van zijn werk afgesneden. Wordt door de goddelijke wet gebracht naar Psalm 51. Naar zijn afkomst in het paradijs. Ja ja. Dan gaat hij het leren, ik ben in zonden ontvangen, in een ongerechtigheid gewoond, en dan zegt hij, niet naar onze werken, nee. En men zou in die gangen, hij zou, staat hier heel duidelijk, niet naar onze werken, nee. We zou je verstand verliezen, wist je dat? Ik kan best bereiken dat er wel mensen zijn, die zeggen, zou je verstand verliezen. En als je niet op het 49e versalm is nog zo'n lieve bij Oh, daar ligt toch die gang zo zuiver verklaard. Alhoewel, de hazen er weg eens terug in het licht van Gods wet. In het licht van Gods geest. Kom aan, volk des Heren. Alhoewel mijn weg niet, ze is eten. niet Dat is mijn weg. En hij zichzelf met wagen zo oh, moet vlijf. Stap echter het kroost. Dat in de ouderen woorden behagen op hetzelfde doodpad voor en de dood maait ook daar kinderen het leven af zij volgen hen als schapen naar het graf en in die grote dag ja die grote dag des Heer daar zullen we oprechten over hem triënf Keren. En dan ja, gaat die kerk dat leren, mensen. Want God blijft nog met te twisten. En dan gaat het heilig recht in strenge rechts verdingen. Waarom? Niet naar onze werken. Nee. Maar. Naar zijn eigen vorming En genade. Kostelijke. Maar krijgt die pauwens toch een lieve gang in zijn leven. Naar de genade. En gaat die kerk. En dat nieuwe leven zou altijd wel willen binnen. En zou altijd wel willen. En, wenen, en roepen en leven. Maar het voelt zich zinken. Want uit de werken er werd geen vlees voor God gerechtvaardigd. En er komt Petrus. Petrus kwam onder Johannes vandaan. Peter kwam onder de wet vandaan. En daar had Peter zink en Peter is En zo zie je het, man. En zolang mensen kan, of. En dan moet Gods Geest het gaan leren. Want juist in die weg. Moet je goed luisteren, maar, In die weg van ontbloting. In die weg van ontgronding. Door die goddelijke wet. Dat kan de kerk niet begrijpen. Maar er wordt de plaats gemaakt voor de borg. En dan stort hij uit. De geest, der genade en der gebeden. Maar hij kent hem niet. Hij kent die borg niet. Dat is de meest verborgen persoon. In het leven van Gods kind. Hij mag hem eens door de traliën zien. Hij mag zeggen. Ja, zul ik een oh, Dat is mijn liefste. Hij mag hem eens zien. Hij ziet de noodzakelijkheid. De gepastheid. Zijn Maar dat is nog niet hebben. Daarom zegt hij. Daarom spreekt hij hier. Naar onze wereld. Dus daar komen mensen. Wat zou die ziel daar nu beleven. Als die onder de bediening van de goddelijke wet komt. Onder het. Hij recht en strenge rechts dan gaat de kerk het uitroep ik wou vluchten vluchten maar ik kan nergens heen er is geen gang meer over zodat mij de dood gewerkt uitgebut uitgaat onvoorwaardelijk dan is alles vervloed dan ga ik naakt over de aarde. In het aangezicht de God. Dan is er een tijd gekomen in het leven van Esther. In de vijftiende van de maand Ador. Was er voor Esther geen plaatsje meer op aarde. Of ze viel onder die doderlijke wet. En toen brak Esther neer. Toen ze dat ging ervaren. Dan krijgt de kerk de schuldbrief thuis. En dan onder die goddelijke wet. Ik schat aan mij. Geheel verhoor. Hij wou van geen vertroosting horen. Maar dan. Dan spreekt hij een andere taal. Bij het einde van die wet. Dan spreekt hij over een borg die ons gegeven is voor de tijden der eeuwen. Ja gemeente, ik probeer altijd in mijn gebrek het eenzijdige soevereine godswerk te preken. Ik zal maar eerlijk zijn, ik heb het ook niet anders gehoord. En nou in dat eenzijde van Gods werk gaat deze tekst uitblinken. Er staat er hier gegeven van voor de tijden der eeuwen. De scheurt heeft de vader de kerk aan Christus gegeven. Als loon op zijn arbeid. Maar dan heeft de vader de borg voor de kerk. Want Israëls koning is uit Israël. onze koning is van Israëls God gegeven. Dat hoor je tegenwoordig toch niet meer, hè? Ze spreken altijd dat de borg zichzelf openbaard kan gebeuren, hoor. Maar hij komt van de Vader. Zegt hij heel duidelijk. Die ons gegeven is, staat hier heel duidelijk, ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Goed verstaan. Gegeven. Voor de tijden der eeuwig. Dus naar het eeuwig voornemen. Voor dat volk waarvan de Vader gezegd heeft: ik heb u lief gehad. Met een hevige liefde op rechtsgronden en thuiskomen krijgen in Christus. Dan wordt hij ook aan de ziel gegeven. Ja, ja, ja, ja. Maar er aan de ziel was geschonken. Door wie? Door de Vader. Ik heb. Bij een held, voor Israël hulp beschoren, dat hulpeloze volk, gemeente, in de oceanen de verlorenheid, wegzinkt onder het goddelijke recht. Ik heb bij een held, voor dat hulpeloze volk heb ik, heb ik hulp beschoren, en uit het volk verroogd. Daarom is de zwaarme van de kerken gods op ergen, door u. Door niet alleen, om alleen. Nou, ja, zo zwerft deze kerk over daar. Maar, nu zegt hij nog meer. Want dan <tie> je moet niet vergeten, als hij spreekt, over gekomen in die tijd. Dat was de donkerste nacht op aarde, waar hij nu over spreekt. Toen kwam hij onder de wet geworden, onder de wet. ...geworden uit een vrouw. Toen kwam het licht... ...tot de duisternis. Dat was een voorrecht. En de duisternis heeft hem niet bewegen. Dat wil zeggen dat de borg moet door meerdere genade... ...aan de zielen verklaard worden. In onze tijd kunnen ze hem zelf wel verklaren... ...maar dat gaat niet verder mee als graf en dood. Verder niet. Maar hij moet nader verklaard worden... ...in de gangen der ontdekking en de toepassing... Van het borgwerk van Christus. Toen kwam Christus op aarde. Wat ging Christus doen? Die ging lijden en sterven. Schuldenaar aan het goddelijke recht. Wat zegt Paulus? Door nu. Geopenbaard is. Door de verschijning. Onze zalig ...die de dood heeft niet gedaan. Dus hij kwam op het strijdperk hier op aarde. In zijn diepe vernedering om dat recht gods te herstellen... ...waar ik schuldenaar aan ben. En hij ook. Dus Christus is die plaatsbekledende borg. En wat zegt hij dan al meer? Hij zegt het zo kostelijk. En daarom staat er zo... Toen die daar op Holgotha was, staat er heel duidelijk de verschijning, ons aan die de dood heeft en niet gedaan. Dat heeft de Holgota gedaan. Maar wat heeft hij gedaan in die drie uurige duisternis? Maar heeft de kerk die tot dat eer, even, hebben we daar wel eens een, een inleiding in gehad. Dat is jij, mijn God, mijn God. Waarom heb je mij? Dus die grote hoge priester. Ingegaan. In het binnenste heiligdom. Voor een buitenstaander. Zo uit de kerk zich vinden, Die aan het goddelijke recht niet voldoen kon. Aan de goddelijke heiligheid niet voldoen kon. Maar die totaal verloren ligt. Toen is hij daarin gegaan. Voor een buitenstaander. Dus voor een verdoemelijk volk. En de verdiensten van Christus. Dat zegt hij hierover. ook. Ten licht gebracht. Ja, ja. Het gaat er heel duidelijk. Door de overderfelijkheid aan het licht gebracht. door het Evangelie. Hoor je Timotheus? Dat zijn nu de gangen die God uit. Met zijn kerk op de herde. En dat is wat Timotheus nu moest gaan preken. Tot erbij uit de prediking van het Evangelie. En die zendt die ze uit, zonder Bijbel, zonder malen. Maar, ze worden God bediend uit het heiligdom. En zo reist de kerk Gods. Hij zei soeverein, tot eeuwige zaligheid aan. Door wie? Daar heeft de dichter van gezocht. Uit de 89ste persoon En daarvan het negende vers. Gij hebt wel heer van hem. Dien gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht. Dat zoveel troost bevat ik heb. Bij een held voor Israël hulp is en uit het volk verhaal, en wat ik uitverkoord ik heb David mijn nek mijn gunsteling gevonden en hem het heilige Zelf aan mij en het rijk verbonden wij noemt u het negende van de 89 Liefde, dat tiende versie dat spreekt zo duidelijk van de komst van Christus, spreekt ook duidelijk van de dood van Christus. En nu in de dood van Christus, ligt het leven voor de kerk. En dan gaat de kerk zijn leven in zijn dood eindigen. En de medereizigers naar de even. De eerste Adam, het ontledigde, het uitgeholpen en het verstorven leven van de eerste Adam. Maar nu het leven in Christus, die grote wetsvolbrenger en de deugdenhersteller. Ja, ja. En als we dat nu eens mogen ervaren in onze ziel. Dat de borg aan onze zielige geopenbaard is in de gangen van het goddelijke recht. En dat die lieve borg aan de zielen, de zielen nog eens overgenomen heeft. al mensen, kijken. Ja. Dan moet je ze wat gaan leren. Dan zou hij de, de hebbelijkheid van zijn hart, zou hij die, die borg van in zijn armen willen nemen en altijd bij je willen. Horen jullie dat gemeen. De liefde tot Christus. En wat moet hij dan gaan leren? Dat hij geen armen heeft. Meefie boos Bozet, die kreeg de hele erfenis terug. Van zijn vader Saul en zijn vader Jonathan. Hij kreeg de hele erfenis terug. Maar hij kreeg geen beentjes Hij bleef kreupel. En wat moet de kerk dan gaan leren gemeente? Wel met een dienend God te doen te krijgen. Uit een druppend heiland. Dat zijn lieve gang. Dan wordt de kerk eens uit God bediend. En wanneer? Als hij het helemaal niet meer verwacht. Als hij uitgedacht, uitgewerkt, uitgehoopt. En uitgebid is. Dat hij moet zeggen. heer, Ik wist niet dat het zo laag in mijn af kon lopen. Nee hè. Nog lager. Dat hij nog eens een keertje helwaardig wordt. Op weg naar de nemo. Maar Gods kerk moet eerst naar de hel toe. De wereld en de godsdienst gaan over het leven, over de aarde. Door alle strijd, moeite en verdriet gaan ze over de aarde, de godsdienst naar de hemel. Lees het maar in de kranten. En Gods kind, die gaan door de hel naar de hemel. Lees je niet zo vaak. Nee. nee, je leest wel van Gods kinderen in de kranten, hè. We was als wij christenen, kinderen, God. Maar Gods kind, Gods ware volk, die vinden er eigenlijk toch meer helwicht Tja, helwicht. Want die zien wel dat ze door de hel naar de hemel. Jij ja, moet hem niet vergeten. Er is een tijd geweest in der leven. dan ze moesten zeggen, wie kan bij God wonen, als een verterend voelen. Toen kwamen ze bij Sinaï, de wet. En toen is er een tijd gekomen dat Christus zo'n En nu kunnen ze bij God komen. In Christus. Maar zie je dan gemeente dat de bedieningen van Christus uit het eenzijdige. Van het soevereine goddelijke welbehagen. En dat het maar heel schaars is in het leven van Gods kind. Jacob zegt de dagen der duisternis zijn vele. Ja, ja. En hij zegt ook eens op een andere plaats en alle dingen deze dingen. Ze zijn tegen me. En als zei David in een dezer dagen zal ik nog wel in de handen van Saul omkomen. En vroeger hadden ze wel van die vrije toegangen. Konden ze de Lucilla kwijt. En nu? Nu zijn ze oud geworden en nu moeten ze maar gaan bedelen. Of ze alsjeblieft nog eens een toegang krijgen tot de troon der genade. Blijf het al weinig over van Hoskin. Niets. Blijkt niets van over. Maar alleen. Wat God verocht, Dat zal maar juichen tot z'n heer. Niet naar onze werken. Nee. Maar naar zijn eeuwig vormen. Welk ons gegeven is. Uit vrije genade. Op grond van recht. En roepen openbaar. Dat zou iedere ziel moeten leren. Nu geopenbaard aan mijn leven. Of wel een eeuwigheid, of wel het graf. Nu openbaar, dat moet ik weten. En behaag het aan de heren. Zou zouden mij te openbaren. Daar moet ik wat van weten, gemeente. Laat je nog niet bedriegen voor de eeuwigheid. Laat je alsjeblieft niet bedriegen met je traantje. Nee mensen, dat kan niet. We moeten hem leren kennen, is naam voor is. En dan gaat er de gangen van het recht en gerechtigheid. En dan kom je in de eenzijdigheid van de soevereiniteit. En hoe eenzijdiger God zijn volk zalig maakt. Hoe zekerder dat die kerk zalig wordt. Onthoud dat oors. En dan zijn ze van ja. In onze tijd niemand meer. Hè. Het is waar hoor. Waarom hoor het dat er een keer mensen mens nog God bekeerd wordt mijn medereiziger naar de eeuwigheid. En we hebben allemaal zo'n kostelijke ziel. ga je wel eens wakker van me. Grijp het je wel eens aan. Dat je mens bent. Ja, ja. Grijp het je wel eens aan. Dat je het kroonjuweel der scheppingen gods bent. Ja, ja. Kroonjuweel van de schepping. En nu het vrachtstuk. En dat hij gods kind laag aan de grond. En dan moet de kerk bediend worden uit de ambten van Christus. Hij leert die meer kennen als een profeet. En zijn profeet is om het naar de priesterlijke bediening. En het priester gaat naar het koning toe. En hij wordt genaad, dat wordt genaad. Ja, ja. En als we daar nou eens wat van beleven mocht de gemeente. Het leven is nog zo kort, kinderen. Zo kort. Wonen wonen dagelijks. We zijn een grote gemeente voor begrafenis. Ik denk oh ja, van maandagmorgen ook begrafenis. 71 jaar en toch voor even, voor even. Jan. 71 jaar op aarde geweest en eeuwigheid geworden. En dan zei Johannes: En ik zag een zware die niemand tellen kon. En dat waren de zangers aan de glazen zee. En ze zongen een lied. Van Mozes en het land denken we. Ach gemeente denken toch, houd je namen bij die oude wacht. Mozes en het land. Tegenwoordig hebben ze maar over evangelische overtuigingen. Maar vraag u me dan, de heer of die een waarachtige overtuiging heeft. En hebben niet zoveel evangelie bij? Nee, nee, echt niet. Want dan wordt je, word je rijp gemaakt voor de hel. Die overtuiging. Dat is noodzakelijk gemeente. En dan nou Godse kerkel aan de Ja, ja. En er zag die scharen die niemand telkom. En die hadden allemaal, allemaal het leven ontvangen van het leven. En dat is het. En dan nou zouden wij erbij zijn, gemeente. In deze bange tijd. Het is een bange tijd. Het is een angstige tijd. De hele wereldspand samen zich te vernielen. Allemaal tegen God. En wie heeft zijn hart verart, zegt Heer, en vrede wat toch? En dan als je dan dat volk van God ziet. Die moeten maar smeken om genade voor genade. Ach, dat volk is het dan zo hard. Nee, mensen, maar God houdt ze zo kort. Ja. Die houden ze zo kort, mensen, af. Ik weet nog in de holland was er een boer. En die boer, die af zijn zoon niet in de stad woonde, jullie weten ook wat honger in het waren, gaf hij iedere dag een, een klein beetje aardappelen. Die zegt die buurman, als joh, hij zegt die stakker, die moet iedere dag op, op, op, op oude fiets, zonder banden, hij zegt moet hier een paar aardappelen halen, geeft die jongen helemaal nut. die hebt een harenplas op, hoeft die man zo niet te tommen. Toen zegt hij, nee dat doe ik niet. Doe je dat niet? is zei, nee. Zijn ze je hem zo hard wezen voor je, je kind. is zei, nee. Maar waarom dan niet? Hij zegt, ik zie hem zo graag. Kan je het begrijpen, ouders? Ik zie dat kind zo graag. Daarom hou God zijn volk aan de grond. Toen ze gaan bedoelen om hun dan ze gaan bedelen, het aanschijnt de dus, zere nog eens te zien. Dan ze gaan bedelen, of het, of ja wat. Of ze het nog eens mogen geloven. Heeren heren, zeg het nog eens mijn ziel. Je hebt het al zo veel al gezegd. Wat? Wat zegt heeren? wat moet ik dan zeggen? Wel, ik heb u lief gehad. Met een hele niet. Zeg het nou eens he. mag het dan ook nog eens geloven? Ga allemaal maar weg hier op haar. En dan die gezegende boer. Ach geliefde, hoe zouden met die kerk aflopen? Het staat hier heel duidelijk. Niet naar onze werken. nee. De kerk heeft wel genoeg aan God hoor, ja hoor. Maar nooit genoeg van God. En daarom hij niet mee, dat hij zich naar degene vond. Die aanvankelijk door, door genade er iets van hebben mogen leren. Dan zullen ze moeder waren, dat wij het aanbrengen van die laatste steen. Die laatste steen. Dan zullen het volk uitroepen, genade, genade, zij dezelfde, de laatste. Dus het dat je moet nog heilig gereinigd worden. Maar hij zal er niet meer om doen komen. In dure tijd nog hongersnood. En raam gaat Oh ja mensen. De ark staat van geschreven. Dat het bouw van de ark heeft maar weinig zonnige dagen gekend. Zolang je op aarde leeft. En dan die gezegende Borch en Emanuel. Die hebben ook maar weinig zonnige dagen gekend op haar. Het was meestal strijd, moeite en verdriet. En daar gaan we heen. Ach, oh, Maar eenmaal, eenmaal. Als de volgende nog zo arm op haar dood, oh, mijn gemeente. Ach, en dat gevolg voelt naar me nergens meer bij te doen. Maar eenmaal. Eenmaal zal het waarheid worden, gelijk een duin, door het zilver wind, en het goud dat op haar weder zit, verre van andere vogelenbron, zult gij door het goddelijk oogbelon, weer met uw schoonheid praten? tot zal het dag lezen, weer met uw schoonheid praten. Jullie hadden verloren in Christus hersteld. zo gaat de kerk naar huis. Straatarm in zichzelf. Er rijdt in God. Daar rijdt hij. Maar je reizigers naar de Eeuw. We kunnen nooit de arm aan de dijk staan. Eerlijk niet hoor. En nooit de arm aan de markt. Echt niet hoor. Want dan kan God nog wat in ons kwijt. Mocht de Heer hier gedenken in deze donkere tijd. In deze stormnachten van het leven. Mijn onbekeerde meter. Misschien zijn we wel rijk op aarde en arm in God. Maar dan kun je beter duizendmaal arm zijn dan rijk in God. Doen. Dat kan ik je wel. Dan mocht de God genade zijn beschermende handen. Over jullie. Niet afnemen. Om Christus willen. Amen. Ach, hebben we hebben er maar wat van mogen staan. Hoor. En mogen u deze doopouders gedenken. De raad der broeders van die andere deeltjes. Ach, lieve ontfermen aan gorden. Met kracht van hem. En niet alleen een ambt, maar ook eens een persoonlijke zegen schenken. Wel, gij zelf de napredeke nog eens zijn. Heer. Wij kunnen hem maar tot het oor brengen. Maar gij kijk, kunt het heilige tot het hart brengen. Tot Heere van uw lieve naam. En verheerlijking van uw goddelijke duur. Om uw verband willen. Amen. Onze slotzang zei zij. Psalm 27. Het laatste vers zou ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel aan En hulp genieten zou. En wat er verder volgt.